De internationale journalistenvereniging, FPA, roept Israël op het dreigement in te trekken. De Gaza-vloot vertrekt over een paar dagen uit Griekenland. Een aantal Nederlandse stichtingen, zoals Stop de Bezetting en Stichting Palestina, varen mee. De Duitse minister van financiën Schäuble vertrouwt erop dat de Duitse private financiële instellingen bereid zijn steun te geven aan Griekenland. Dat zei hij in een interview met de krant Bild aan zondag. Volgens hem is het in het belang van de banken, verzekeraars en pensioenfondsen zelf dat Griekenland door de crisis wordt getrokken. Hij verwacht exacte financiële bijdragen te kunnen noemen op 3 juli tijdens een vergadering van de EU-ministers van financiën. Verder zei Schäuble in het interview dat hij hoe dan ook verwacht dat Europa in de euro de Griekse schuldencrisis te boven komen.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 Marokkaanse Nederlanders zouden geen berberaapjes mee terug moeten nemen van vakantie in Marokko. Dat is een oproep van de stichting Moroccan Primate Conservation. Het aantal aapjes dat in het wild leeft daalt al jaren omdat de beestjes vaak op de markt worden verkocht. Volgens de stichting worden elk jaar tussen de 300 en 500 aapjes naar Europa gesmokkeld om daar als huisdier te leven. Zo'n tien van die diertjes belanden in Nederland. Ze worden vaak onhandelbaar zodra ze volwassen zijn. Het weer op steeds meer plaatsen zon. Bij een middagtemperatuur van 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 26 graden in Limburg. Morgen volop zon en warm. Op veel plaatsen wordt het 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. In de randstad staan files op de A12 Utrecht naar Arnhem. Tussen knoop en lunetten en Bunnik, 5 kilometer door werkzaamheden. Richting Zandvoort is het druk op de N200. Tussen Bloemendaan en Zandvoort 3 kilometer. En op de N201, daar staat tussen Heemstede en Zandvoort 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest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 Aan de hand van vrouw De lieve roep me Geef me je hart Wees niet bang En ik geef je dat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 Yeah, that's fun.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 so how come when i reach out my finger it feels like more than distance between us Oh, Fire, feed, fire, crew